Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Riel krijgt in 2018 een nieuw openbaar landgoed. Zo gaat mais plaatsmaken voor heide en bos. Een middeleeuws pad wordt weer in ere hersteld. Het zijn maar een paar elementen uit het plan voor een compleet nieuw landgoed in Riel. Het nieuwe openbare landgoed wordt ongeveer 15 hectare groot en volgt een stuk de Oude Lei, de Rilaardse Baan, in het noorden en grenst ongeveer aan de Rechte Heide in het zuiden. Het is nu nog een wat rommelig gebiedje dat voor een groot deel bestaat uit landbouwgrond. Men start met de aanleg begin 2018 en dan komt er weer een nieuw natuurgebied. Ook komen er te zijner tijd drie woningen bij. Het Pinksterweekend is begonnen en dat betekent dat het druk is op de wegen. Met name op de A58 rond Tilburg is het afgelopen vrijdagmiddag behoorlijk druk geweest. Zo was er een ongeluk bij Best en liep het halverwege de middag vast tussen knooppunt De Baas en Best. De linker rijstrook was toen ook een korte tijd dicht... En de ANWB en de Rijkswaterstaat adviseerden weggebruikers om te reizen via Zetogenbos en de A65 en de A2. De rest van het weekend is het minder druk omdat de grote bubs al weg is voor een paar dagen vakantie. D66 Midden-Brabant is eruit. De lijsttrekkers zijn bekend geworden. Onder andere voor Goorlen. In Goorlen is dat Piet Verheijen. Piet Verheijen is zich al helemaal aan het voorbereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018... En hij gaat zich onder andere hard maken voor het lerarentekort. Dit wil hij graag oplossen in de regio Gohle. Het is een probleem, dat weet ik. De omvang van het die, die heb ik op dit moment niet, uh, niet op een netflix. Maar sowieso, uh, als er leraren tekort zijn, is, uh, dat is vrij structureel. Dat hoor je ook wel op andere basisscholen. Ja, dat is ons een doorn in het oog. Dat moet eigenlijk niet kunnen.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 Aanstaande maandag is voorlopig de laatste mooie dag. Want vanaf dinsdag wordt het wat frisser met 18 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl